Eerst een klomp met het NOS-journaal. Inwoners van Moordijk willen meer compensatie als het door plaats moet maken voor industrie. Als Moordijk inderdaad moet verdwijnen, nemen ze geen genoegen met de 100% vergoeding voor huiseigenaren. Ze zetten in op 350%, zeggen bewoners die zich hebben verenigd tegen 1Vandaag.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 Maar de defensieplannen zijn te belangrijk om te laten liggen, zegt staatssecretaris Tuinman. Zo moeten er al shelters worden gebouwd, gebouwen waar de F-35 straaljagers onder kunnen staan... zodat ze niet vanuit de lucht onder vuur kunnen worden genomen. En ook moet de landingsbaan worden verlengd, zodat die voldoet aan de NAVO-normen. Van alle sporters lopen mountainbikers de meeste blessures op. Volgens Kenniscentrum Veiligheid NL komen zij het vaakst op de eerste hulp terecht... Doordat meer mensen zijn gaan sporten... liepen ook meer mensen blessuren op vorig jaar. Ruim 4,5 miljoen mensen kregen daarmee te maken. Zo'n 300.000 meer dan een jaar eerder. Nou, het wereldkampioen Anthony Joshua... heeft YouTuber Jake Paul verslagen in de boksring in Miami. Hij sloeg Paul in de zesde ronde knockout. De twee boksers zouden samen zo'n 150 miljoen euro hebben verdiend... met het gevecht dat wereldwijd werd uitgezonden door Netflix. Box pas een paar jaar en stond voor het eerst tegenover een actieve atleet. die fysiek een stuk langer en zwaarder is. Het weer, bewolkt en op veel plekken mistig. Die mist lost in de loop van de ochtend op. Het is overwegend droog en er staat weinig wind. Vanmiddag veel bewolking bij maximaal 7 graden. Morgen ook droog, dan meer ruimte voor de zon bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Ik zit hier samen met Carina. Carina, uh, hartstikke leuk dat we hier samen ja, presenteren. Ja, goeiemorgen. een tijdje geleden. Hè? Ja, zeker. Ik had een beetje druk. Ja, dat heb ja. ik begrepen. Ja, Waarmee waar allemaal? Nou, ten eerste was ik in Florence. Florence ben je geweest. Oh, het leuk. Ja, en uh, druk op school? Huh? Kerstdiner, administratie. Oké. Okay. En... Ja, maar nu lekker vakantie. Maar nu lekker vakantie, Ja. ja. Nou ja, hartstikke goed. Uh, je bent gisteren bij uh, Boeddha Gym geweest in ja. uh, Sanford Noord. Want, Geweldig. Wat was daar aan de hand? Nou, er was van alles aan de hand. Uh, om 12 uur werd het geopend, uh, het Series Request Event. Um, voor spieren voor spieren door ja. Mars Carré. En uh, onmiddellijk gingen de fietsers uh, van start. En die hebben eigenlijk, uh, om uh, hebben ze de hele nacht doorgefietst. Tot dadelijk weer 12 uur. Wat leuk. En daartussendoor waren er activiteiten voor kinderen. Uh, er was beatbox voor vrouwen. Ik, het was aan de lopende band, was er.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 Want dan hebben ze nog van die, van die rekken geleend bij de ijsbaan in Haarlem. Oh ja. Zodat ze dat kunnen doen. En er komen ook nog uurtjes aan voor slechtzienden en met begeleiding allemaal. Ja, maar er veel meer allemaal. rust. Ik merkte het ook met de klas. Dan ben je alleen met de klas op het ijs. Ben ja, dus dat wel is heel schaten. goed. Ja, dit, ja, ja, maar daar, dan is er rust. En ja, dan dan daarom wij, zijn er ook ja. hè? He, voor hele, hele kleine uurtjes. Ja, ukkies. geweldig. Uh, tot en met zes. Want ja, die worden natuurlijk omver gereden door uh, de al grotere. Nou, die grote, die gaan hard hoor. Ja, maar het daar. is was een hele leuke sfeer. En uh, ja, ja, hij staat er nog tot, ik dacht januari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 In Trophy she had.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 Ah. En dan moeten de, de, de gemeentes die dus wel aan hun taakstelling voldoen, die moeten daarvan ook nog een keer de orde Oké, Oké, daar heb je gelijk in, maar uh, ik wil toch, in, jij noemde het woord Spreidingswet, die, uh, nou ja, goed, die, die wordt niet ingetrokken. Waarschijnlijk hebben we de D66, die, die heeft een beetje de, de macht nu, zeg maar.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 Ja, bij de Krukjes. Oh, uh, ja, daar zouden Heemsteden een locatie. Uh -huh. uh, waar ze mee bezig is ook uh, door de buurt op gekomen. en ze zeggen over. nou, die locatie zien we af. we gaan het ook weer een jaar onderzoeken. Ja, ja. Dus ja, de gemeente die de grootste mond hadden. dat Zandvoort ging temporiseren. Die, die, terwijl Zandvoort nu in uiteraard heeft gedaan met Velsen. Maar die gemeentes die, die hebben nog helemaal niks. Uh. Maar stel voor op dat. Inzet, uh,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 of er nou een probleem is met stikstof, ja. ja of nee. Nou, ik denk dat uiteindelijk die huizen daar wel komen. Dat, uh, dat, uh, ik hoop het. En ja. er moeten ook nog je hoopt tien het. Er I moeten ook nog tien ondernemers daar... Mm -hmm. Ja, dat uh, klopt ja. die ja, particulier ja. eigendom ja. hebben. Die moeten wel over de streep worden. Ja, er zijn natuurlijk een nog een hoop hordes uh, te nemen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar uiteindelijk denk ik toch dat ja, het gaat gebeuren. Ja, dat, maar dat, dat denken we ook van de oude Marie. Ja, dat klopt. Ja. En van dat de, denken we uh, ook van ja. Ruegert. Daar hebben we ook nog geen plannen voor gezien. Nee. Terwijl het is aangenomen vorig jaar... Ja. We denken het bij het entreegebied... Hmm. waren uh, drieënhalf jaar geleden die, die, die, die, uh, de Grand Prix en alles mm -hmm. die moesten die, die, die eruit uitgehaald. Ik heb nu de eerste, tekening, de eerste tekeningen gezien. de oude passagepanden daar. Ja. Die eerste tekeningen zijn er nu. Ja, daar de eerste wordt de sociale tekeningen woning zijn er, En de, de, de eerste tekeningen zijn er. Alleen, dan, wordt er een, dan is er een een afspraak gemaakt met prewonen. dat prewonen die mag ja. en in maart zeggen of ze het... want ik snap dat een woningbouwvereniging moet nadenken... of het of, ja, financieel, of ze, of ze financieel kan. Ja, ja, ja, Alleen ja. over twee jaar mogen ze nog een keer ja. de stekker eruit trekken. Nou ja, ze hebben marie school ook heel snel gedaan, hè, Prewonen toch? Dus ze zijn nog niet eens... Wonen, nee, dat weet ik niet. Ze ja. een zijn al heel, ze al heel, heel, heel lang, lang bezig. Ik weet het, ja. Ze ja, hebben ja, het gekocht ja, ja. voor, voor een, voor een, een bedrag... Waar een normale Zandvoort er nog niet eens 50 vierkante meter voor kan kopen. Ja, ja, nee, dat is een ontzettend zo. laag bedrag. En dan staat al 3,5 jaar. Ja. Alleen de vergunning is aangevraagd. Hm. Maar de procedure loopt nog. Dus of ze een aannemer al geselecteerd hebben, is ook onbekend. Ja, ja. Maar goed, uh, jij, jij hebt hem ingediend, die motie, met drie andere partijen. Dus ja. de PVV, uh, Jong Zandvoort en Zee. Dus je had van tevoren eigenlijk al een meerderheid.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 Ja, en, en daarom was het eigenlijk ja. de aanleiding om, om toch duidelijk te maken ja. dat, uh, dat de meerderheid van de Raad op dit moment, mm -hmm. en eigenlijk ook voor de komende jaren, uh, geen gratis nee. inzet willen. Om een ACC te verwezenlijken. Ja. Ja. Ja. Ik ja. Ja. wil niet dat een laat die uh, ambtenaren maar vooral zich bezighouden met woningbouwprojecten. Dat is wel handig, ja. ja. Waar, waar we als voor eens wat kunnen hebben. Ja. Hier, hiernaast ligt uh, een oud gasbedrijf, de tolweg, er wordt al. Hebben we een verdichtingsstudie gedaan. Ze ja, hebben, het, ook blauwe blauwe hebben blauwe. allemaal ideeën ja. ingestuurd. Waar kunnen we gaan bouwen? En, en dat rapport is onderin een laag gestopt ja, bij de gemeente ja, ja. Het spijt me zeer, maar... Nou ja, daar zou de, de gemeenteraad de... natuurlijk iets aan kunnen doen. Ik bedoel, Doe... je, We zijn het hoogste bestuursorganen in Doe de Zandvoort. Doe daar alsjeblieft ambtelijke capaciteit ja. insteken en ja. niet in een AZC. Ja. Hey, Ik wil daar... nog, uh, uh, nog een andere uh, heikel punt in de wat erg speelt. Is de verplaatsing van de Oekraïnse vluchtelingen. <laughs> Dus van uh, het Curidex terrein naar. Ja. Nou ja, waar moeten ze heen? Eerst dus, ja, we, zouden ze naar hoe, Noord gaan. Hoe gaan dan we dan dit Hans? Dat is mijn eerste vraag. Ja, ik weet het niet. Ja, oké, okay, maar goed. De, de, nou ja, de, nee, maar die hele opvang hier van die van, die, van die, die wordt natuurlijk door het Rijk bekostigd, toch? Nee, nee, niet meer. Dat was voorheen. Ja, zo vanaf volgend jaar niet meer. Hè? Vanaf, klopt, vol, ja. Ja, maar, vanaf maart 2027, dan ja. hebben ze een andere status. Uh -huh, klopt. Want ze vielen onder, onder een beschermingsregeling. Ja.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 Dus ook geen slechte zaak natuurlijk. Als je voor uh, jongeren zeg maar uh, huisvesting kan regelen. Nee, daarom, daarom is Ruk het natuurlijk ook uh, beschikbaar gekomen. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik alleen... heb ook nog steeds niet gehoord of die padvinderij nou een, een, een ja, deel meegemaakt is. Juist op, ju juist op die plek zou er de sociale woningbouw komen. Maar ja, ik heb ook niks gehoord eigenlijk over een verhuizing. Nee, het is toch, uh... Ze zijn al, al, al maanden bezig met, uh, met eh, eh, het... spreestom voor erachter. Ik, ik zou zeggen, stel prioriteit. <coughs> ja. Ja, dat hebben we al een vaker geroepen. Ga je het allemaal in, in het nieuwe ja, ver, verkiezingsprogramma? Ja, ja. ja, dat wordt ons... een hard verkiezingsprogramma van de OPSS. Nou, nou, hard, maar in ieder geval wel duidelijk. Een, wel een duidelijk verkiezingsprogramma ja. dat, ja. dat voor ons wel een van de hoofdmoten is. Ja. Dat we vinden dat er een goede seniorenvoorziening ja. moet komen komende ja. jaar. Ja. Gisteren heeft het CDA hun zeg maar, lijst een beetje bekendgemaakt. Ja, dat iemand is zo nieuw, bij, was ook bijzonder.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 En dat maken we gelijk ja. uh, de, We maken en het programma en de lijst Eind januari Het nou, enige wat duidelijk is Is dat Bruno Babberg Wilson niet doorgaat Dat, ja, dat, dat heeft dat, hij is zelf zelf al aangegeven Dat heeft hij aangegeven ja. inderdaad Dus de, ja, ik neem aan dat jullie weer naar de 2, 3 zetels zullen gaan Er, er zou een sterke persoon op die derde plaats moeten komen dan ja. Maar die, die hebben jullie wel Ja hoor hm. Dat komt helemaal goed ja, we, hebben, we hebben geen twijfel erover Nee? Nou. nee, nee. We hebben een uh, lange lijst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 Dus helemaal, uh, ja, jullie zijn in ieder geval een partij vint, die altijd minst. wel goed is voor twee, drie zetels, hè? minimaal. Nou, we doen ons best. Ja. De, dat is eigenlijk een teken dat het toch wel uh, ja. Dat het ja. belangrijk ja. Ja. En is en gaat ja. Jij gaat het volgend jaar ook nog door met schoonwandelen, gewoon één keer in de maand. Gaat ja, het, dat dat, gaat, dat, dat volgende, blijf je doen. Volgende week. Maar volgende week, weer, hè? Dat is ja, de... Volgende week. Ja, dus uh, volgens mij gaat dan wel iemand een keertje mee van jullie uh, uh, met een uh, lijfverbinding. Oh, nou ja, dat, dat zou lijkt me een keer leuk om te doen. Als ja, dus er zeker. een, een lijfverbinding komt van de sier ja, naar de. Ja, ja leuk man. Ja. Ja, voor. Nou, ik ben al vrijwilliger. Ik ben ja. al vrijwilliger ja. bij de ja. ijsbehouders. Ik denk, die ga ik even Winkel. Ja. Nee, nou, nou, ja, dat doe je goed. Hé, hey, Patrick, <laughs> uh, ja, volgens mij zijn we er wel een beetje doorheen. Uh, nou, goed, uh, hartstikke bedankt voor je komst. Dankjewel. En uh, ik wens je een enorme fijne kerstdagen alvast voor je ja. familie en al hard, iedereen. Hartberken. werken. Hardwerken, Ja, je moet nog hard natuurlijk. Ja, hè? natuurlijk. Een fietschotelste, ja, dat moet ik eigenlijk ook nog bestellen. Ja. Maar die moet je bestellen, hè, bij jou dan? Ja, bestellen. Okay. We staan ze op beide kerstdagen fest te maken. Dus. Ja, dat weet ik. Ik had het vorig <laughs> dus jaar ook. We hebben hier altijd kerst in ons yoghurtbak. Ja. ja <laughs> en dan ga je er zelf koken. Dan ga je lekker uh, vies nee, braden en bakken. Dat, dat laat ik de schoondag doen. doen. <laughs> Oké, okay, heel goed, Patrick. Hé, hey, dankjewel voor je komst en uh, ga je goed. Dankjewel. Dank je wel. Fijne dagen. We gaan allemaal. even naar muziek en dan gaan we naar het volgende onderwerp i'll have a blue christmas without you i'll be so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 om dan de eerste, de eerste crisis te op te vangen dat er een week boodschappen gekocht kan worden en dan gaan ze met de mensen kijken van ja hoe kunnen we je helpen en zijn de voorzieningen ja prachtig hoor ja ik hoorde net ik, ik, ik kreeg de e-mail na nou, toen, toen liep ik er meteen warm voor dus ja, ik moet, ja dat voorstellen. Ga ik zeker doen dus gedurende ja, doen het u... jaar worden ja. er of sorry meerdere mensen die zich aanmelden van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 Nou, dat is dus begonnen met, uh, met de shanty uh, Daar was ik de vorige keer hier ook. En toen begon Hans uh, van... ja, ga je ook de kerstsamensang doen? Net zei oh, okay. ik met enthousiasme ja. Ja, zo gaat het. Nou ja. Oh, wat ik dat? Ja, ja, ja. oh, is eigenlijk ja. mijn... Ik dacht de een andere hand. Maar... Ja, nee, nee, nee. nee. <laughs> eigenlijk mijn We hebben meer meerdere hand. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik vind het heel, heel leuk om te doen. Oké. Okay. Uh, nou hadden leuk. jullie het uh, wel moeilijk hè, de laatste uh, tijd met de wapenzongers. Ja, het was echt wel uh, een behoorlijke uh, dip geraakt. En ah. uh, nou ja, nu begint het weer een beetje, een beetje te groeien. Er zijn weer nieuwe mensen bijgekomen. Maar ja, het blijft... Uh, ja, mensen gaan niet s'avonds laat vaak weg... Nee. En ja, er zit ook, uh, daar komt ook het de centjes bij kijken. Want, oh, dat ook nog een keer. Ja, want het is allemaal. Uh, ja, ja, inderdaad. Allemaal, je neemt een paar consumpties in. Uh, ja. ja, want uh, wat ook een probleem is, zeg maar, de muzikale begeleidingen. Want ja. jullie hebben nu weer uh, Greet vast te houden. Heel uh, ja, we dus voor, de, voor de optredens hebben we dus inderdaad greet vast te houden. En uh, dan als we dan in, uh, in het wapen zelf zingen, dan wil Greet niet. Uh, en dan hebben we dan. Uh, Piet uit, uit Amsterdam, die ook fantastisch oh, is. Okay. Ja. Dus uh, ja, het is genoeg ja. om te doen. Natuurlijk. Ja, ga jij mee zingen? Uh, ik zit even te kijken van of ik dan tijd heb, maar ik ja. hou zelf heel erg van zingen. Ja, het is Nou, De school is ja. dicht. De school is dicht. Dus, uh, school je... is dicht dus, ja. uh, ik ging ja. niet onder de douche, maar nee ja. hoor. <laughs> Maar um, uh, hoe weten de mensen wat ze kunnen zingen? Krijgen ze allemaal een boekje? Uh, of... ze krijgen een, een, een liedboekje.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 die stellen dan de gluwijn beschikbaar. Ja. Oh ja, oké. Okay, nou. Voor een lekker sfeertje. Dus een Juist. Kun je nog zingen lekker klaartje. Ja, lekker klaartje. Ja, heerlijk ja. toch? Ja. Nou, het is prachtig. En wanneer horen jullie hoeveel het heeft opgebracht? Of, uh, of nou, werkt dat zo niet? Nee, dan nou, nou ik, uh, ik zal de pot uh, goed bewaken. En, uh, <laughs> ja. Ik kan het meteen op het kist uh, al gaan tellen. Dus, ja. uh, en het is wel de bedoeling dat het dus echt bij het bruto bedrag ook gewoon uh, geheel naar, de, naar het goede doel gaat. Nou, wat goed. Nou, ja, fantastisch. Nou. Uh,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 Maar nee, dat dacht ik ook niet, hè? Nee, nee, nee. Ja. En de, de wapensongers gaan gewoon door, hè? Die gaan jaar. gewoon door, ja. En dat januari is iedere, iedere. januari staat het even stil, want dan is het. Ja, oké, okay, maar goed. Maar uh, dinsdag. Uh, dinsdag uh,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 Ja, je maar, kan je kan ja, maar Iedereen iets... kan zingen. Ja, we moeten toch auditie doen, neem ik op. Nee hoor, nee. Hoor. Dus dingen gewoon niet zo luid en dan vallen nee, ja. die op. Nee, nee. Lekker meebrullen brullen. Lekker meedoen. Ja, ja. ja. Oh, goed zo. Ja, want jullie zingen gewoon een leuk repertoire, weet je wel. Ja. En, ja. Uh, ja. Gezellige liedjes allemaal. Nou, zingen ontspant. He? Absoluut, ja. ja. Nou ja, ik hoor het al. Jij gaat ook, uh, Carina. Volgens mij oh. al. Oh. Nou. Ik denk dat ik in Limburg ben. Uh. Oh, je bent ja, in Donald? Denk, ik, ja, ik oh. ga de 23 e al richting Limburg. Oh, oké. Okay. Ik zing vanuit daar, zing ik wel even ja, ja. heel hard voor en jullie. En kom je maar een keertje gewoon... Eh, dat kan ook nog. Kan ook nou, kijken. ik kom wel een keer een item maken. Ja. ja. ja dat vind ik wel Een item leuk. maken, ja, dat is wel een ja. goed ja. idee. Oh, zing is... ik meteen ja. even mee. Dat is een goed plan, ja. ja, dat, dat houden dat we erin. Dat goed Dat vind ik ook ja. een we goed idee. Dus nu ja. heb ik al twee afspraken. Ja, dat ja. gaat snel, hè? Hé Olga, mag ik je hartelijk danken. Nou ja, veel succes kerstavond Ja, En een geweldige kerst. Ja, lekker rustig Rustig aan, oh, ja, je hebt gelijk ook. Ja. Hoeft ook helemaal niet zo druk. Nee, nee hoor. Nee, nee. Ja, we hadden het uh, vooraf even op hoop kerststress hè, van mensen. Uh, de kerststress, oh, ja. De kerststress van uh, wat moet ik bespoken. maken en dat zal het allemaal wel lukken. En waar ja. moet je moet het over hebben joh, aan de ja. tafel. En dat was ook nog ja, ook. ja, er waren een aantal een tips. Ding, ja. Wat moet ik doen als ik met mijn schoonfamilie uh, kerst moet vieren. Ja. En je hebt daar een beetje moeite mee.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 En tip 3, bedenk waar je gaat zitten. Ja. ja. Dat toch en, de en punt 4, begin niet over politiek. Nee, ja, nou, ik, ik had twee jaar geleden... Had ik, uh, was ik in Spanje bij mijn zuster... en toen hadden we ook zo'n zo dinertje... en toen zei mijn zuster, niet over politiek... Ja, en niet over Ja, dat bedoel ik. Nou, maar ik waar moeten we het okay. dan over ja, hebben? Ja, en toen bleven we stil, we stil aan we tafel, toen stil, ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, hey, hartelijk ja. nogmaals hartelijk dank. Ja, bedankt en bedankt voor de uitnodiging. Uh, uh, geen probleem. Uh, we gaan nog een, uh, een mooi liedje uh, ja. voor u spelen.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 Eigenlijk verdwijnen en de terugkeer weer van de PVV in de Stanfordse politiek. Heb ik nog een klein stukje geschreven voor de Stanfordse Krant? En daarin stond dat uh, uh, uh, Ronald van Tichelus, de huidige fractievoorzitter, niet uh, uh, zou terugkeren op de lijst. En het, het leek er een beetje op dat Marco um, eigenlijk uh, van die lijst heeft uh, weggeduwd. Zeg maar. Nou, hij heeft, ik, ik moet zeggen, hij heeft met alle drie gesproken.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 Uh, maar je kan ook de grotten in met een mountain maken. Nou, wat gaaf. Ja. Dat wist ik allemaal niet. Wat, maar goed, ik heb hier het parcours dus nooit gedaan. Nee, en die staat het echt op mijn lijstje. Ja, dat moet je zeker Misschien doen. Misschien komt want, er uh, nog een item aan. Ja, ik ken het ook niet, maar ik, ik, ik hoor van uh, kennis om me heen... dat het een geweldig parcours is. En ja. dat er ook mensen uit, eigenlijk uit het hele land... en natuurlijk omdat het circuit nu ook heel bekend is, zeg maar... zich uh, daar een rondje ja. gaan... Uh, ja.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 Nou ja, dat is niet proberen, maar, maar ik heb me wel eens aangemeld. Helemaal, ja, ja. Maar het is me toch gewoon, iedere keer moest Ja, niet gelukt moest ik weer afmelden, omdat ik gewoon... Ja, dit, ja dan, dan is er, er meer verplichting. Dan, dan, dan, dan kun je beter zelf gaan lopen. Wanneer je wilt, ja, dat ben ik met je eens. Nou, helemaal top. Ja. Uh, ja, we gaan bijna naar het... Uh, we, we hebben nog ruimte voor een, uh, een mooi muziekje, Marja. Wat gaan we draaien? Uh, uh, war is over, van uh, John Lennon.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 Zandvoort elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek cultuur en sport op ZFM. And there's no tenderness like before